De Britse premier May hoopt dat ze met oppositiepartij Labour... snel een akkoord bereikt over de brexit. Hoe langer het duurt, hoe groter de kans wordt... dat de brexit helemaal niet doorgaat, schrijft May in een verklaring. Afgelopen week sprak ze drie dagen met Labour, maar nog zonder resultaat. Volgens Labour-leider Corbyn was er maar weinig beweging... aan de kant van de regering. May had een deal met de EU gesloten... maar die sneuvelde tot drie keer toe in het lagerhuis. Een deel van haar eigen partij wil een hardere brexit... terwijl Labour een soort douane-unie wil met de EU... De Britten hebben van de EU tot aanstaande vrijdag de tijd gekregen om met een nieuw voorstel te komen. In Denemarken zijn een dode en vier gewonden gevallen bij een schietincident op straat. Dat gebeurde in Hirsholm gisteren, zo'n 30 kilometer van Kopenhagen. Volgens de politie gaat het om een bende gerelateerd geweld. De doden en de gewonden zijn jonge mannen van in de twintig. De politie rukte massaal uit om eventuele wraakacties te voorkomen. Omwonenden moesten een tijd binnen blijven. De Deense politie heeft 14 verdachten aangehouden. In een natuurpark in Zuid-Afrika is een stroper gedood door een olifant en daarna opgegeten door leeuwen. De man was met vier andere stropers het Kruger Nationale Park binnengegaan. Hij werd aangevallen door een olifant en kwam daarbij om het leven. De andere stropers vluchtten en toen parkwachten de volgende dag het lijk van de stroper wilden ophalen, vonden ze alleen nog een schedel en de broek van de man. Het weer. Het wordt een zonnige dag. Alleen in het zuiden is er wat meer bewolking met lokaal mogelijk een bui. Het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 72 procent van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren.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 Welkom terug ZFM Klassiek op deze prachtige zondagmorgen. En ik hoop dat u prettig wakker geworden bent en nu geniet van een heerlijk ontbijtje. En dan gaan wij dat begeleiden met heerlijke afwisselende klassieke muziek. We beginnen met uh, de tweede uur met Ludwig van Beethoven. En uit zijn elf bagatelles, waar onder andere ook Furelise van uitmaakt, deel van uitmaakte... gaan we nu luisteren naar uh, nummer 1 in G-mineur. Opus 119, dat moet ik er ook nog even bij vertellen. En uh, de pianiste Imogen Cooper... Ja, en uh, wat zo leuk is uh, dat je af en toe ook eens componisten tegenkomt... waarvan je denkt van, oh, nooit van gehoord. En uh, we hebben nu zo'n meneer en dat is Carl Nielsen. En Carl Nielsen heeft een stuk geschreven over Aladin... en natuurlijk zijn befaamde wonderlamp. Opus 34, FS 89 is het catalogusnummers... en we gaan eruit luisteren naar de vierde acte, En dat is... Aladdin's Dream. The Dance of the Morning Mists. Het Deens Nationaal Radio Symfonieorkest Orkest speelt. Het zijn nog een heleboel andere mensen. Koren en een heel groot aantal solisten die aan dit stuk medewerken. Maar die hoort u niet in dit stuk. Dit is een soort internet, intermezzo. Het orkest staat onder leiding van Gennady uh, Rodestvenski. Wat een naam zeg. Rodeshtwensky. Ja, zo heet hij. Deze Karel Nielsen, dames en heren, dat was een Deense componist. Hij leefde van 1865 tot 1931. Hij heeft zes symfonieën geschreven en ook een aantal opera's, waarvan deze Aladdin er ook één was. En hij wordt wel beschouwd als de belangrijkste componist van Denemarken. Nog zo'n uh, onbekende man, althans ik heb er nog nooit van gehoord... maar misschien u wel, dan bent u beter op de hoogte dan ik. Frederick Delius, of Delius, ik weet niet hoe je dat op zijn Amerikaans... of op zijn gewoon Nederlands moet zeggen. Frederick Delius, laat ik het daar maar op houden. En die, gaat een, uh, die heeft een stuk geschreven dat heet de Florida Suite. En het deel wat we eruit gaan draaien, dat heet By the River... English Northern Philharmonia speelt het. En het, wordt, het orkest wordt geleid door David Lloyd-Jones. Ja, deze Frederick Delius, of Fritz Delius, zoals hij ook wel genoemd werd... die uh, leefde van 1862 tot 1934. Hij werd geboren in Engeland en overleed in Frankrijk. Nog een uh, Engelse componist, Ronald Binge. En van hem kennen we eigenlijk, uh, denk ik, het grote publiek. kent maar... Uh, Eén uh, één stuk en dat is natuurlijk die Elizabethan Serenade. Die Binge die werd uh, geboren op 15 juli 1910 in Derby in Great Britain. En hij overleed in Ringwood op 6 september... Uh, 1979. Nou, De uitvoerende is ook een hele grote bekende. We hebben eigenlijk nog nooit wat van hem gedraaid... in alle uh, 67 uitzendingen die we van uh, ZFM Klassiek gedaan hebben. Maar nu zal dan toch de eerste keer zijn. André Rieu met zijn orkest. En die spelen dus die Elizabethan Serenade. Ja, dat is nog wel een uh, fantastische carrière die deze André Rieu uh, gemaakt heeft. Uh, ik hoorde voor, hem, voor het eerst van hem met een cd'tje dat heette Heringen Bieten. En dat was een, een salonorkest. En dat speelde in Maastricht op de As woensdag na carnaval dus. Speelde hij met dat salonorkest in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Maastricht. En dat was een, een, een, een, ja, een, een staalkaart van populaire meezingdeuntjes. Uh, die hij daar speelde. En later ging hij dus zich bezighouden met de muziek van Strauss. En hij doet dat eigenlijk wel ook in de traditie... zoals Strauss dat zelf ook deed. Namelijk als zogenaamde Stegeiger. En dat wil eigenlijk zeggen een staande violist... die en het orkest leidt, maar ook alles meespeelt op zijn viool. En als u ooit eens een keer gekeken heeft... naar de serie over de familie Strauss... dan weet u dat Johan dat zelf ook zo deed. Goed. Nou, dat over André Rieu, nu en weer een andere bekende man, namelijk John Williams. En John Williams is een meneer die uh, toch wel uh, ook veel filmmuziek geschreven heeft. En uh, hij werd geboren in Melbourne in Australië op 24 april uh, 1911. 41. En het is een gitarist en een componist, dat zei ik wel, want hij heeft ook aardig wat filmmuziek gemaakt. Uh, we gaan nu van hem luisteren naar het stuk dat heet Recuerdos de la Alhambra. Nou, is mijn Spaans niet fantastisch? John Williams dus zelf op gitaar. Ja, en ik stel me zo voor dat iedereen die uh, klassiek gitaarles heeft gehad, dit stuk misschien wel als opdracht heeft uh, moeten spelen. Van John Williams. Williams. Nu iets heel anders. Um, Gunhild Keetman. Noemt van hoort. Maar goed, zij heeft muziek, uh, nee, zij heeft muziek gearrangeerd naar Karl Orff. Vier stukken voor uh, xylofoon. Nou, dat is dus een hele aparte combinatie. En het, het is eigenlijk muziek voor kinder. En uh, ik heb daar zelf als, uh, zeg maar als schoolgaand kind uh, niet altijd te leuke herinneringen aan. Want onze directeur van de school waar ik op zat... was ook een zeer groot voorstander van het schulewerk van Karl Orff. En dat was dan muziek gespeeld op allemaal van die klokkenspelletjes... en metalofoons en, en marimba's en pauken en noem het allemaal maar op. Nou, dat is ook zoiets. Muziek voor kinder. En daaruit dus het derde deel, nummer 15. Het is gemaakt in 1954. En het wordt uitgevoerd door het Karel Pijnkofer Percussie Ensemble. Het is hele aparte muziek, maar wel leuk. Thank you. Maar percussie instrumenten dus en daar heeft uh, Karel Orff zelf ook heel veel muziek voor gemaakt ik zei het al het orf Schulewerk en dat werd eigenlijk alleen maar op dit soort instrumenten uitgevoerd allemaal slaginstrumenten, pauken uh, trommels uh, belletjes triangels uh, metallofoons xylofoons marimbaas alles zat er zo'n beetje bij en uh, ja wij hadden een directeur op school zei ik al die daar een groot voorstander was en je, of je nou wilde of niet je moest daar aan deelnemen. Goed, dat zou je tegenwoordig niet meer meer aan hoeven komen, denk ik. Van moeten. Um, we gaan verder naar een meneer die wij eigenlijk voornamelijk wel kennen... van de fanfare voor the common man, oftewel Aaron Copeland. En van hem gaan we nu een stuk luisteren dat heet Down a Country Lane. London Symphony Orchestra speelt het. En ze staan onder leiding van de componist zelf. Jenkins, Dames en heren, dat is de volgende waar wij een stuk van gaan beluisteren. En dat stuk dat heet The Armed Man, A Mass for Peace. Daaruit het twaalfde deel, Benedictus. Het stuk wordt uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra... en het Nationale Jeugdkoor, de National Youth Choir of Great Britain. En... Alles staat onder leiding van de componist Carl Jenkins. Ja, en dan zit je rustig met je koptelefoontje op te luisteren naar dat stukje denk je, Goh, mooi zacht stukje. En dan bulders er eens het koor door. En wat nog uh, veel interessanter is, en dat uh, weet u waarschijnlijk niet. Maar deze Carl Jenkins uh, is geboren in 1944. Hij is dus 75 jaar oud. Maar hij was van oorsprong een popmuzikant. Jawel. Hij speelde saxofoon en uh, ook een beetje hobo en ook een beetje piano. Nou, dat zal andere drie wel heel goed gedaan hebben. In de jazzrockformatie de Soft Machine. Nou, mensen die de Soft Machine kennen, die weten dat dat een heel ander soort muziek was dan wat u net van hem hoorde. Met onder andere Mike Redlich op... Uh, op orgel en toetsen, zoals dat toen al heette. Maar goed, dit was dus een prachtige klassieke compositie... van deze meneer Jenkins. En hij is geboren in Wales. Dat ook nog even. Dan gaan we nu van Wales naar Noorwegen. En dan als je aan Noorwegen denkt... denk je natuurlijk al heel gauw aan Edward Grieg. En als je weer aan Edward Grieg denkt... dan denk je weer heel gauw aan de Pergund-suite... En daar gaan we het dus ook over hebben, want daar gaan we een, stuk uit, een stukje uitdraaien en dat heet Anitra's Dance. Het Moskou Symfonieorkest gaat het uitvoeren en welke dirigent is, Nou, die wilde waarschijnlijk niet bekend worden. Misschien belastingtechnische reden, je weet het maar nooit. In ieder geval, zijn naam staat niet vermeld. Georg Friedrich Händel, of zoals ze hem in Engeland hebben genoemd... George Frederick Händel. Duitse componist die uh, later in zijn leven naar uh, Engeland verhuisde. En daar tot grote hoogten kwam. En van hem gaan we luisteren naar de music voor de Royal Fireworks. En dat is uh, zijn catalogusnummer is HWV351. Uh, en... Uh, het is uh, La Reducence menuet. En uh, het wordt uitgevoerd door toch een van mijn uh, favoriete orkesten. Namelijk de Academy of St. Martin in the Fields. En dat staat onder leiding van Sir Neville Mariner. <middels> We gaan verder met uh, als waarschijnlijk laatste stuk, weet ik nog niet helemaal zeker, even kijken naar de tijd, naar uh, Giacomo Puccini. En als je over Puccini hebt, heb je het natuurlijk over opera's. Gianni Schicchi, zo heet de opera, in één acte. En we gaan luisteren naar een aria die heet O oh Mio Babino Caro. En uh, de sopraan die het gaat zingen is Mirella Freni. En zij wordt begeleid door het Romeins Opera House Orkest. onder leiding van Franco Ferraris. En dat is geen coureur. Ja, en u krijgt toch nog een toetje toe, want we hadden nog wat tijd over. Dus hebben we nog een mooi stuk voor u klaarstaan. Sergei Rachmaninoff. En uh, hij heeft een rhapsody geschreven op een stuk of op een thema van uh, Paganini. Opus 43, variatie 18. Andante Cantabile. Daniel. Trifonov speelt piano en hij doet dat samen met het Philadelphia Orchestra. Onder leiding van Yannick nezet séguin